Dus kan ik wel weer even voorlopig mee voort met Love and Medley van de Doors. Bovendien zal het ook weer zeer binnenkort allemaal in lijstjes terecht komen. De lijstjes die opgemaakt worden door de diverse radiostations. Een, een of andere top 100. En dan heb je ook nog een top 2000 bij Radio 2. En natuurlijk nog bij de commerciële een ton duizend aller tijden. Dus het, het kan allemaal. Het begint ook een beetje die kant op te gaan. En uh, ja, we weten allemaal dat uh, bij de top 2000 in ieder geval... Uh, de Eagles met Hotel California op 1 uh, staan. Dus dat uh, was het geval. Maar de Doors uh, zullen misschien ook wel in uh, deze lijst uh, voor gaan komen Of een aantal uh, lijstjes voorkomen. Lover Medley, ik weet het niet. Maar uh, het was uh, toch wel een, uh, ja, een hit, om het maar zo te zeggen. Gebeurde met name aan het eind van de jaren 60. Om begin jaren 70 had Jim Morrison van alles denk ik een beetje tabak. En uh, uiteindelijk hebben ze hem... Dood ergens aangetroffen op uh, 27-jarige leeftijd. En hij is uh, begraven, geloof ik, op een uh, kerkhof in Parijs. Dat is nog soms nog wel eens een bedevaartsoord voor uh, sommige Doorsfans en verstokte Doorsfans. En een aantal van uh, deze leden, uh, de, de, de overige drie, uh, die schijnen nog wel eens een, af en toe een reunietje te doen. Dus uh, het is niet zomaar dat het hem helemaal uit elkaar geslagen zootje is... Dat uh, kan ik alleen over de doors uh, vertellen. Uh, deze dame, daar gaat het er goed mee. Uh, met haar band ook. Want ze is op 3FM al uh, deze week uh, te horen geweest. Maar ze heeft ook al behoorlijk wat optredens uh, gedaan. Zelfs nog uh, hier onlangs in de buurt op uh, 26 november. Vorige week was dat. Heeft zij een uh, optreden. Heeft hebben zij een optreden gegeven in Panama. En uh, dan heb ik het over... Deze leuke band uit uh, het oosten van het land. En ik ga toch wel uh, de, de weddenschap met een hoop mensen aan... dat uh, we zeer spoedig wel wat van deze band gaan horen. Burns of a Feather van Mary Had A Little pet. van Siers. Ze waren uh, dit weekend uh, nog even te zien en te horen in Café Storing. Voorlopig staan er geen optredens uh, gepland uh, van uh, deze band die uh, afgelopen, uh, nou, de afgelopen keer de eerste keer in de eerste voorronde van de Rob Agda Award heeft uh, gestaan. Uh, ze hebben het helaas niet overleefd. Wel jammer, want uh, de band uh, is uh, toch uh, ook doorgedrongen bij de landelijke uh, radiostations. 3FM heeft ze onder andere gedraaid bij Claudia de Breij, dus ja, het zegt toch iets. Uh, en dan uh, is dit uh, toch wat ze hebben achtergelaten. Autumn Smaas, uh, ook de EP heet zo. Dus we zullen dit ook zeker gaan volgen. De jongens uh, zijn uh, aan de weg aan het timmeren. Dus hou het uh, maar in de gaten. Uh, band die niet meer bestaat. En ik heb van de week nog eventjes wel contact gehad... Uh, met uh, de leadzangeressen van uh, deze band uh, die ook ooit... Uh, ...doorop Agda Award heeft uh, gewonnen. Dan heb ik het over John Doe's Revenge. Uh, Suus de Groot, ze heeft uh, zelf ook wel materiaal... ...maar uh, ze is denk ik een beetje in de war ...dat ze dacht uh, van, uh, heb ik jou een EP gegeven? Nee, Suus, die heb je niet gegeven. Dus ik zou toch wel graag uh, wel eens even wat, uh, wat, wat uh, werk van jezelf willen hebben. Maar goed, dit hebben zij ooit hier achtergelaten bij ons in de studio. Daar hebben we zelfs een halve duur voor uit moeten slopen... Dat er gebeurde in 2009. Het was in ieder geval stiekheet op die dag. Dat weet ik sowieso. En die deur die we toen uit de studio haalden... die hebben we toen vlak bij de voordeur gezet. En daar zat Suus dan achter. Omdat de drummer dan weer tussen de deur en het trapgat in moest. Afijn, ah, een heel lang verhaal. Maar goed, John Doe's Revenge en een semi-akoestische uitvoering... hier bij de CFM Cf Studio met Black Kraus. Ja, dat is altijd leuk. Als je hier in de studio zit en je zit hier in eentje eentje, dan komen er ineens mensen voorbij en zetten, ik wil erin! Ja, uh, vijf minuten, of wat zeg ik, vijf seconden voor het einde. Dat is altijd een leuke timing. Goedemiddag. Goedemiddag. je de Sinterklaas vieren? Ja, nee, niet vandaag. Niet vandaag? Nee. nee. Uh, als de mensen denken van wie is dat? Nou, dat is uh, Ivo Bos. Is even... <laughs> ik zeg het maar even bij, die komt gewoon even langs. Heb je hebt een beetje kunnen vinden met al die sneeuw? Uh, die dan nu, uh, want je hebt er drie keer last van, hè? Als het uh, valt, als het ligt en als het weer weggaat. Ja, maar dit is wel het ergst, hoor. Ja, je bent ja. er wel blij mee? Nee, ja, ik ben blij dat het nu weer weggaat. Ja, kom er even twee delen, even heel even bij. Want, uh, twee, twee, jawel, jawel, want, uh, want uh, volgende week, als het goed is, hebben we nog een sprookjeswandeling, toch? Ja, klopt. Dat is uh, 18 december, meen ik. Ja. En dan uh, zijn er heel veel mensen die als sprookjesfiguur verkleed door het, door het dorp lopen. Ja, want uh, daar zat ik in nergens aan te denken toen ik jou ook hier zag lopen. <laughs> want uh, uh, we hebben één keer als uh, grote boze Wolf uh, rondgelopen. Dat wordt mijn derde keer. Ja. Ga, gaat dat weer gebeuren? Ja, met dat we jou weer... weer als grote boze Wolf in het uh, dorp gaan zien? Ja, dat gaat weer gebeuren. Hij wordt iets minder eng. Iets want, minder ja, eng? Ja, ik <laughs> heb twee, twee jaar heb ik met rode ogen gelopen en daar ja. schrokken de kleine kinderen toch wel van. Dus ja. uh, we hebben toch gemeend om daar iets aan te doen. Ja. Dus uh, er komt een lieve wolf. Ah, lieve wolf. Een, een lieve wolf. die door het dorp gaat lopen. Ja, en, ja. en niet eentje in uh, schaafkleren of wat dan ook. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee. Die hebben we ook, maar die mag niet meedoen. Die mag niet meedoen. Uh, en een Batman, dat pak, dat komt uh, niet meer? Uh, nog nee, Batman is, uh, is mijn zomeroutfit. Hè. Dat uh, is uh, een dat beetje te koud voor. <laughs> dat, is, dat is volgens mij, uh, dat was toen met de korendag geloof ik. Ja, he? klopt. Ja, dat ja. was in, uh, in september. Ja. Ja, ja. ja, dat was helemaal uh, uh, gaaf. Vind je ve dat, dat altijd wel leuk? Een beetje zo, uh, dat soort verkleedpartijen. Ja, ik denk. Ik dat ik daar pas later achter kwam dat ik dat toch wel ja. leuk vind. Ja. Ja. Ja, ik had het gewoon veel eerder moeten doen. Nou ja, goed. Uh, dat is <laughs> dus duidelijk. Volgende week dus een sprookjeswandeling uh, weer in het dorp. Zaterdagavond, hè? was het toch? Uh, ja, ja, begin he? smiddags al geloof ik. Nou, ik. Ik weet niet wat de tijden zijn, maar... Het, uh... het, is, het is in ieder geval niet te hopen dat het uh, zullen koud weer als zoals vorig jaar. Want toen was het wel erg koud, kan ik me herinneren. Zelfs voor een wolf was het koud. Zelfs voor een wolf was het koud. kijk nagaan, als hij zijn prooi uh, bij elkaar moet scharrelen, dan... Uh, ja, rotkapje ja, moet ik uh, zien om uh, rotkapje. Nou, ja, ja. Pater Moes-Kroen heeft er ooit nog eens iets over gemaakt, maar die heb ik hier nu niet bij me, dus... Uh... Ja, dat nummer ken ik wel. <laughs> nou, veel plezier. Dankjewel. dankjewel. Goed, uh, dat was hem, uh, uh, De Grote Boze Wolf. Nou, uh, gaan wij gewoon weer even weer serieus uh, werk uh, draaien. Er is uh, who are you now? van Jodie moon After all, I know there was you For real For sure Long ago you went A secret long forgotten, like home in dreams. Four years old when lives were broken. so real they're so real. We'll Under ja, het is altijd heel erg leuk om zo'n Winterkoninkje in je uitzendingen te hebben. Fabiana Dammers over uh, Under Milkwood. Uh, onder het Melkwoud, uh, gebaseerd op het uh, boek van Dylan Thomas, daar heeft zij een uh, liedje over gemaakt, uh, nadat ze het boek zelf ook uh, gelezen heeft. gaat over een uh, stadje ergens in, uh, in Wales. en als uh, op de een of andere dag, uh, dan, uh, dan verandert er uh, het een en ander in dat stadje uh, na een nacht. Uh, daar heeft het uh, dan mee te maken. Het, uh, het is een uh, schijnbaar heel leuk uh, verhaal, of in ieder geval een bijzonder verhaal. En daar heeft Fabiana Dammers dan een, een liedje over uh, gemaakt. Uh, bijzonder ook is over Fabiana Dammers uh, dat we kunnen melden... dat zij aanstaande vrijdag om half zeven uh, staat te spelen... in de ruïne van Brederode. Uh, een half uurtje bij, uh, bij de kerstbeleving Mirakels. Dat 9 december trouwens uh, begint. En 10 december dan zal Fabiana Dammers uh, haar uh, bijdrage leveren. En uh, voor die mensen die het dan... Uh, niet kunnen zien. Geen nood. Want een week later op zaterdag, half zeven, zaterdag 18 december. Speelt ze opnieuw uh, in de ruine op de ruïne van Brederode. Dan is het uh, half zeven dat zij daar staat te spelen. Nu Adrie Hazenbos met een uh, echt nummer op de Amerikaanse snelweg. hier bij CFM's Zandvoort. Ook zij is hier bij ons in de studio geweest... om het een en ander te vertellen over wat zij deed. Uh, Gana van het Rietsel, als zij voluit heet... en zij stond in het uh, park Willemine, in de voorrondes van de grote prijs van Nederland. Daar nou, zijn nota bene uit diezelfde voorronde waar zij dus in meedeed... twee mensen die dus aanstaande zaterdag in de finale staan. Dat zijn Aisha Traida en Kees Mayfield. En die laatste, ook heel leuk... Die heeft deze week in de Wereld Draai doorgespeeld, ja. En uh, het gaat dus heel erg goed. Ik kreeg van de, kreeg van de, vanmorgen kreeg ik nog een mail van hem. hectisch. Uh, hecties. Uh, maar ik zit al weken met smart op een EP'tje van hem te wachten. En dat schiet me niet op. Maar uh, kijk, als je zo'n uh, zo dame als Ghana hebt uh, in de studio... die neemt dat gewoon mee. En uh, die zegt, ja, alsjeblieft, hier heb je hem. Uh, uiteraard tegen betaling... Want uh, muzik, uh, muzikers tegenwoordig hier in uh, Nederland die hebben het allemaal niet gemakkelijk. Zeker als je bedenkt dat er linkse hobby's zijn waar dan nog eens 19,5% btw op uh, wordt uh, gelegd. Uh, weer een onzalige gedachte van, uh, van een aantal idioten in Den Haag die denken dat ze daarmee geld kunnen verdienen. Nou, zegt Jansmees, dan ga ik kaart verkopen voor de Pinkpop toch in Duitsland in de verkoop. Ja, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ook heel slim. Of niet, Rudy? Ja. Uh, pak die microfoon er maar even bij. Dat vind ik een heel goed <laughs> plan, hè? Ja, dat is een goed plan. Ja. En uh, Lowlands heeft het ook heel slim gekeken. Ja, Lowlands bekeken. is eerder begonnen, hè? Ja, die waren, die waren echt heel Die waren erg... heel slim. slim ja, die waren heel slim. Ja. Die dachten van, uh, weet je wat wij doen? Dan gaan ze nu alvast even in de verkoop gooien. Ja, uh, dat, hebben ze, dat hebben ze zeker gedaan. Ja, waar, waar, waar ik het uh, over wilde hebben... Ik dacht dat ik nog bij uh, Ghana nog iets uh, van een, een soort van uh, agenda was wat ze nog uh, aan het doen uh, is uh, de komende tijd. Maar ik kan even op dit moment uh, niks gauw vinden. Wel weet ik dat ze dus... Ah, kijk, hier staat wat. De Rode Bioscoop, 20 december, dames en heren. Dan zal uh, Ghana uh, te zien zijn en te horen zijn... in de Rode Bioscoop in Amsterdam, 20 december. En dan zul je er even een tijdje moeten wachten. Want uh, ze zal Cult Royale gaan doen... 22 januari in Schipluiden. Nou... Weet ik maar één plek waar dat is. En dat is ophouden Pijl. En ik vraag me af of dat daar dan ook is. Het lijkt me wel leuk om daar eens een keer uh, naartoe te gaan. En uh, 4 juni is ze bij Schippop in Schipluiden. Dus, uh, maar dan uh, hebben we het wel weer over zomer. En ja. dan hebben we deze alleen dan weer gehad. Uh, nog even terugkomend op dat verhaal van daarnet. Hè, met, uh, ja, ik had begrepen dat Jan Smeetsen... Uh, zijn, uh, zijn kaarten in de verkoop op een Duitse website uh, ging doen. Oké, okay, nee, ik heb ja. nog niks gehoord daarover. Maar ik denk dat het wel een heel goed idee is hoor, ja, als je ja. dat doet. Ja, uh, misschien zou er wat meer uh, van dat soort uh, ideeën ja. uh, gedaan moeten worden. En dan is het echt zo van... Uh, als je ziet hoe ik erbij zit, hè, met twee ja. van, die, uh, van die handjes uh, bij me slapen zo, uh, En bij, uh, eigenlijk, ik weet bij één bij, bij, bij man bij wie dat vandaan is gekomen. Want uh, als ik het uh, goed begrepen had, was zelfs de grootste partij van Nederland op dit moment in de Kamer, was daar ook niet zo blij mee. Maar ze werden gehouden aan het gedoogakkoord oh, ja. door meneer Wilders. Ja. Dus uh, bij die man is het dus vandaag gekomen. Nou, uh, dan denk ik van, uh, wat wil je nou met uh, een, gewoon een hele ja. bedrijfstak uh, de nek omdraaien? Nee, uh, als popmuzikant moet je dan een ondernemer zijn. Dus moet je gewoon meer met je onderneming bezig zijn dan met muziek. Dat gaat dan niet werken? Dat gaat! gewoon niet werken. Dus, ik, ik, denk, ik denk echt uh, dat, dat, dat, dat, dat je dan het achterdeur uit is. Maar goed, uh, dat is mijn mening hierover. Mijn eigen mening. Ik moet altijd wel oppassen dat ik dan niet uh, met hele politieke geladen teksten hier ga komen, want anders dan, uh, dan hang ik volgende week al. Dus uh, dat lijkt me nou niet zo'n slim idee. Maar goed, we gaan nog even gewoon vrolijk verder met uh, muziek hierbij, zie je van Zandvoort. En uh, dat is uh, van Jude. Een beetje het meest rustige nummer wat ik eigenlijk uh, heb uh, kunnen vinden. If Love's Really True. Ze zijn trouwens de de eerste runners-up uit de Rob Agda-woord. Dat betekent dat je nog een kans hebt om in de eindronde te staan in april van het komende jaar. Shut up, I'm not feeling okay at all.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 To be found a girl with a new sweatshirt, and a boy that's stuck inside the Ja, we gaan uh, de boel afsluiten Het is mooi geweest En uh, dat doen we met Get Stas En uh, Garden of Eden was dat Maar dit is de allerlaatste hier uh, Bij CFM Zandvoortse Muziek Boulevard Bloed Orde Oftewel Ravolva En Dark Heart and Love Wat mij betreft tot volgende week Dag